We gaan verder. We beginnen aan het tweede gedeelte van de les. Even aandacht. Erg belangrijk wat we gaan nu bespreken. Even belangrijk want hier zitten enorme dingen die als wij die nu. Ja. Als wij die dingen nog niet ervaren doet er niet toe. Je zal langzamerhand dat gaan voelen, ervaren waar we het over hebben. Het is geen andere manier om dat. Zonder een beetje tekeningen erbij te doen. Het is ook Moses. Wat, is, wat zei de schepper tegen hem? Bouw de tempel, bouw de, we zeggen Mishkan, bouw de, zeg je dat Mishkan? Heiligdom. Heiligdom. De tender samenkomst in het woestijn, hij zei tegen hem: bouw het naar het beeld zoals jij gezien had op de berg toen, jij, toen ik jou dat vertelde. Hij heeft heeft Mozes de schepper gezien? De, natuurlijk niet. Wat, wat, welke schepper? Welke beeld kan je dan zien van de schepper zelf? Het is onzichtbaar, het is absoluut onzichtbaar. Maar hij heeft hem een beeld laten zien. En dat zal je ook ervaren. Want wat ik ook gisteren heb gezien, absolute helderheid, terwijl ik nog niet sliep. En mevrouw laag naast mij en absoluut niet. En ik had urenlang heb ik het gelegen, gelegen in mijn bed en heb ik het kunnen aanschouwen. In het geestelijke. En Dat is iets onvergetelijks. En dat ga je ook doen. Iedereen gaat wat jullie willen doen. Alleen leen jezelf daarvoor. Waar gaan we nu over? Onze taak was om te, te weten. Wie is nou die. Jutke, wafke. Ja of niet? We hebben gezien. We hebben gezien. De eerste verschijning, als het ware, de eerste uh, naam van de schepper, Jut, Hei, Waf, Hei, gezien in het licht zelf. Nu zien we dat in de maal goed zelf. zien we ook precies hetzelfde. Jut, Hei, Waf, Hei, we zien het ook, ook op dezelfde manier. Jut, Hei, Waf, Hei, zien we ook precies hetzelfde in maal. M0, ja, uh, M1. Van die maal goed. Dan hebben we Hegel M2, M3, en M4. Ja, dus een beetje grovere in, inkervingen van het licht. Okay. Maar alles is nog heel. En nu hier binnen. Binnen die ruimte, dat is die leegte... Oh, nog een keer. Dus dat licht kwam nu hier naar binnen. Binnen die lege ruimte, dat noemen wij dan lege, lege plaats. Lege plaats, voor de schepping. Nu kwam, we zien nu wel anders dan wat hebben wij Vroeger verteld. Vroeger vertelden wij dat er één zof kwam binnen. En nu zien wij dat dit natuurlijk één zof kwam binnen. Ook dat, in de fase van M4, noemen wij dat ook één zof. Oké? Maar het kwam dus naar binnen. Naar binnen. Dat is ook een één zof, maar dan al met alle inkervingen die nodig zijn... voor de schepping. Want hoe, hoe de anderen zouden onze schepping... al die vijf smaken, smaken zou ervaren. Alleen door die... door die inkervingen. En hier binnen... we hebben gezegd, komt licht. ga ja, dat niet nu niet, dat nog een keer dat allemaal vertellen. Maar hier komen dan... die vijf werelden binnen. Hier komt dan eerst wereld Adam-Kadmon, de Adam-Kadmon, de eerste wereld hebben we gezien, waarover Aris zegt, men mag daarover niet spreken. Wanneer dan spreken, dan praten over praten. Dat mag niet. Want dat is dan schending van profanatie van alles wat er is. Praten gewoon, zonder dat jij jezelf verbindt met de naam van de schepper is, is zonde en hoeveel de mensen per dag op allerlei onzinnige on, on, on manieren dus ak, ja eerst ak daarna kwam atsilut en daarna kwam bria daarna kwam yetzera en daar kwam ja en onze wereld, daarin helemaal, daarin zit dan het als grofste plaats, de als grofste, allergrofste plaats in het heelal, zit dan onze, onze wereld. We zien het ook in het heelal, dat er niets grover is in alle, zelfs in het zonnestelsel, niets is zo grover als onze aarde. Dus dat is niet toevallig dat het hier is. Dat het hier, want wij zitten in het absolute epicentrum van het grofste vorm uh, van materie van alle, alles, van alle galacticas die daar zijn. Daarom zien we ook, zelfs in de Mars, wat vlak bij ons is, zien we dat het al wel eiler is dan bij ons en steeds eiler, eiler, eiler, eiler zien we dat in de hoe heet het, in de in in in in hemel in de zonnestelsel hoe verder hoe eiler totdat uiteindelijk komt een plaats ook een plaats komt dat absoluut geestelijk is okay? dus waarin de materie gaat over in het in het geestelijke en daar zal nooit een hoe zeg je het het materiële binnen kunnen penetreren. Geen, zeg je dat, geen ruimtevaart kan nooit, zal nooit uh, in het geestelijke ruimte kunnen penetreren. Alleen door onze ervaren hier op aarde, alleen wij kunnen, alleen de mens in zijn, in zijn kleinkamertje van de zolder kan je dan penetreren waar geen absoluut onmogelijk is. Nu kunnen we dat in de Kabbalah zeggen dat dit absoluut onmogelijk is. De mensheid zal nooit dat in materie kunnen. Met materie kunnen. Binnen Einstein heeft het ook een beetje gezien door zijn gewoon dat je kunt. We gaan verder. Kijk, hier hebben we en hier hebben we wat hebben we hier ook in die vier werelden precies hetzelfde. Hier hebben we dan. Zeggen dat ak, ja, ak, Adam Kadmond is de eerste wereld overeenkomt. Nou, moet je dat noemen? Die noemen we dat wereld? Oké, wereld. Wereld 0? Ja of niet? Als eerste, als we dat die vier fasen en 5, 0, 1, 2, 3, 4 aanhouden, dan zien we dat ak is als eerste of die overeenkomt weer of die overeenkomt met de dat youth dat stukje dat van youth van dat ja dat is dan dat is dan ook in the shaping zelf ja? dat puntje van van het youth absoluut absoluut is dan is dan we een maar. Of juut zelf. Zie je dat? Juut zelf. Bria. Bria is dan als, als wereld. Wereld twee. Ook overeenkomt met al die nummeren, en numeraties. En dat is dan als he. De eerste he. Ja, je is dan V3 en dat is dan valve. Ja of niet? En asia asia of twee ss is dan v wereld vier en dan is het H tweede, tweede. Dus ook de naam Jud. He was He Jullie ziet het? Jullie ziet het? Oké. Als je even een foto uh, um, um, maakt van deze ja. en dan gaan we dat uh, weg alle en beginnen we dan met ak, met al, met de schepping zelf. Om weer te zien hoe komen we aan die naam Jutge Wafge. Maar, maar ook nieuw, ook nieuw hebben we nog geen naam waf, Wafge. Alleen maar inkervingen, wat grovere inkervingen hier, dan, dan in, in maalgoed van Eelsof. Van van, uh, ja of niet? En hier waren nog lichtere inkervingen. Ja? Als, okay. Iedereen heeft dat uh, voor zichzelf, dan gaan we dat even nog, dat... Hoe uh, is weggeef, vegen. En ik ga dat even <coughs> daarbij verder. Oké. Okay. En nu komen wij pas tot wat wij hebben geleerd vanaf weet je dat, vanaf ak Herinnert u nog? En toen nu pas. Dus, dat rondje wat, wat daarin stond, ja, dat rondje, die lege plaats, met ak, met atsilut met brija, yitzera en asia. Nu so gaan we dat even uitschrijven zoals we dat gedaan hadden. Ik herinner het we hebben het zo opgebouwd. Zo hebben we gezegd. En dat was eerst. Ja, vijf ontvangsten. Ja, zo so, hebben we zo. So. Dat is precies hetzelfde. So, we kunnen we dat zo so doen. We kunnen het ook met rondjes doen. Eh? Of, kijk. Er zijn twee manieren om aan te geven wat hoger en wat lager is. Dat is Als iets hoger is en lager is, dan kunnen we het zien. hoger en lager op het bord. Of, of anders kunnen we het zien, uh, wat, wat, wat innerlijker is, wat hoger is, Hij bevindt zich uh, in het, meer in het centrum. En dan is het, dan is het wat grover, grover weer naar uiterlijk gekomen. Ten aanzien van de schepping. Als we kijken vanuit de schepping gezien, natuurlijk. Ja, bij ons, hoe gaat het bij ons? Hoe dieper, hoe dieper komen wij naar, sorry, ten aanzien, van, ten aanzien van, het licht, is het zo. Dat komt het van grovere naar, naar van, van dunnere naar grovere, sorry. Van dunnere naar grovere. Oké. Okay. En vanuit de schepping gezien, is anders zo. Ja of niet? Hoe dieper, hoe, hoe dus eigenlijk is het niet zo goed. Dus daar was het goed, daar wat wij hebben daar opgetekend, maar hier is het, dan klopt het niet. Mm -hmm. Geef het. Hier klopt het niet, want daar hebben we gezien, de verruwingen van boven naar beneden, dus meer verruwingen, zoals, zoals wij dat gezien. Oké. Okay. Ook hier we zien, van boven naar beneden, hoe, hoe lager, hoe grover. Dat was voor ons Adam Kadmon. Adam Kadmon. Of ak, en dat is wat we hebben gezegd. Dat is dan dat, ja, dat is dan dat stippeltje van de jood, van de naam van de schepper. Dan, hier waren nog voorbereidende fasen, en hier dan komt een wereld van staboer, we hebben gezegd. Dat is dan staboer, Dat zoals bij de mens. En uh, onderlichaam begint. En dat is dan. onderaan is dan. wat we noemen onze wereld. Onze wereld. Het meest grovere, het grovere gedeelte. Zoals wat we dat. op de vorige tekening hebben we zo gedaan. Haak. Natsilut. Brija. Yetzira. Asiya. En als onderdeel, het meest grove ding, is onze wereld. OV, onze wereld. Oké? Okay. Zo so, zien we het ook hier, de tekening. Alleen zou is handig zijn om te, bepaalde dingen te, uh, te illustreren. Daarom doen we dat op die manier. Oké? Okay. Dus. En um, dan is het, dat is dan... Dan hebben we hier ook, we hebben gezien, tot Parsa. Parsa is zo'n soort ook scheiding. Parsa. parsa. <coughs> en dat hebben we gezegd, dat is dan wereld absoluut. Dat is absoluut. Absoluut. En we hebben gezegd, absoluut is, is die youth zelf, van de naam van de schepper. En daarom hebben we gezegd, alles komt van Atsilut, want Atsilut is wijze, grote wijze jud, jud. De Jood van de naam van de schepper, Jood van die inkerwingen, alle inkervingen die daar waren. Dus de tweede, dus de eerste stadie, herinner je, eerst stadie 1, dan was het Malgoed 1, en dan was het, en dan is het, nu is het, en nu is het bij het en hier hebben we ook precies ook vijf. Laten we zeggen. Groot, ja, niet zo helemaal zo. Is het. Dat is ook. Hebben we dan Atik. Atik en Abou Arihampin. Dan hebben we. Abou Ima. Abou Ima. Ja. En dan hebben we nog. Laten we zeggen, zon, wat we noemen. Zon. Zon, het is. Zeerampin plus malchut. Oké. Oké. Kijk, als we nu zien en daaronder waar en daaronder was daaronder was dan we nou, gaan zonder zonder opbouwen. Brija, en Asiya. Oké. Die Brea is dan. Is dan. Oké. Okay. Ja? De wereld Brea. Is dan. De eerste. Hey. Jud. Is dan. Yitzera. Is dan. dan Overeenkomt met Waf. En Asia. Ja, Overeenkomt met de volgende. Hei. Dus samen maken zij ook. Samen ziet u dat? Maken zij ook. De naam Jud. Jud. Hey. Waf. Maar dat betekent de naam van de schepper, wat betekent uh, uh, algemeen, ten aanzien van alle vier werelden. Maar natuurlijk in elke wereld bestaat zijn eigen, uh, Jutkei Wafkei. In het Seloed bijvoorbeeld bestaat de naam Jutkei Wafkei, maar dan met de eigenschap, met de hoofdegenschap, welke? Jud. Hochma, Ja of niet? In de Bria bestaat ook zijn eigen. Zijn eigen. Uh, Joodke, wafke, maar met de hoofdkenmerk He. Met de Jetsera bestaat ook. De, zijn eigen. Uh, Jutke, wafke. Maar met eigenschap van waf. Dat is belangrijk dat we straks. Gaan dat. Kijken hoe dat werkt. Maar voor ons is nu belangrijk die aansluit. Want we hebben gezegd dat, dat, de, dat de letters bestonden nog niet. De dat Yud, Kaf, K, waren inkerwingen, maar de letters bestonden nog niet. Wat is het begin waar, waar de letters vandaan komen? Want ook in onze wereld kwamen die letters ergens vandaan. Dat betekent net zoals uh, inkervingen, net zoals het inschrijven, zeg maar, opschrijven van letters op een vuil papier, op een pergament, zeg maar, zo zijn ook uh, geestelijke inkervingen, die heeten ook letters. Dus dat is een vo volkomen, hoe zeg maar, al volbrachte, volledige inkervingen. Ja, net zoals de... Die zijn ook te vinden in, in de wereld Want alles komt van de wereld Nou, ik vind het zo belangrijk wat ik wil zeggen. Tot absoluut waren er geen letters. Geen Kelim. letter, kijk, Kli of Kelim, ja, fout deze kli betekent ontvanger, zoals in de schepping, wat zeggen we in de schepping ontvangt licht. en daartegenover op papier, op papier hebben we oot, of otiot, oti otiot betekent letter, en letters Gewoon als parallel, begrijp je dat? om um te zien, om te zien de kwalitatieve aspecten van het heelal. Hoe kunnen we dan anders zien? dat... Hoe kunnen we anders. überhaupt in, onderzoeken iets als we het niet uh, onder woord of op papier kunnen dat we dat weergeven. Dus net zoals uh, letters zijn volledige verruwingen van zeg, volledige uh, eenheden op papier die uh, differentiatie kunnen brengen, die met eigen betekenis dragende informatie hebben. Betekenisdragende informatie is dan, als we, nou, wat wij zeg in het Nederlands, heb je dan een letter uh, L. Ja, L. Als wij zeggen dan, oké, okay, uh, voordat letter L is gevormd, en dan gaat het zo, zo. Zo wordt het gevormd, ja, wat wij zeggen. En dan zeggen we dat nou, als dat stukje, dat stukje horizontale, is er nog niet. Dan is het nog geen betekenisvolle letter L. Begrijp je doen? Zo zijn er ook de stadia, bestaan ook bijvoorbeeld bij het opschrijven van de letter L. Gewoon als voorbeeld in het Nederlands. Bestaan ook alle vijf stadia bij het opschrijven van de letter L. Maar pas wanneer de letter L al klaar is. Dan heeft zij alle vier stadia doorgemaakt. Dan heeft het al een betekenisvolle, betekenis onderscheidende, uh, betekenis onderscheidend geheel. Ja, eenheid, eenheid. Oké, okay, item. Zo okay. so is het ook, zo so is het ook ten aanzien van letters, van de, van de, van de, van de volleende uh, inkervingen van het licht, hier nog waren geen killing. Dat was nog erg heeft er je wel? dat? Het is nog niet onderscheidend was, er was nog hier in Adam Kadmon was nog geen identiteit, zodanig identiteit, dat men dat zou kunnen bestuderen. Daarom zei Ari dat we niet over Adam Kadbon spreken. Want er was <coughs> geen kelim nog. Hier was nog geen, waren nog geen kelim. Hoe kunnen we daarover spreken? Kelim of letters. precies hetzelfde. Alleen op papier zeggen wij letters. Net zo om, om dezelfde parallel te trekken als met het licht. Licht heeft ook. Als het licht helemaal licht. Eindsof is. Dat is net als een papier... ...of een pergament... ...zonder letters en zonder puntjes. Niets zit daarop. En dan komen bijvoorbeeld puntjes. En een klein puntje komt daarin. Is het nou nog letter? Nee, het is nog geen letter. Maar het is niet meer eindsof als het ware. doen? er zit al iets erin. Zo wordt het, het, het op die manier... Uh, ...op die manier wordt het heelal bestudeerd... ...vanuit de letters. En vanuit de lege plaatsen op papier met bij die Hebreeuwse letters. De Hebreeuwse letters die geven dan verhulingen van het licht, van informatie van er iets bestaat. iets bestaat al vanuit de schepping. en witte plekken waar geen letters staan op papier of dagmateriaal. dat is net als licht eindsof eh, of, of verschillende in verschillende informatie ten aanzien van vanuit het aanzien van de letter is het dan als licht, wordt gezien, je? hoger, lager, het zegt. Iedereen begrepen? hoe En je begrijpt ook de manier waarop, waarom, hoe kunnen we dan met die letters, je hoeft niet naar buiten te gaan om de hele helaal te begrijpen als je dat zo verleert. Van al die verruwingen vonden, vinden, vinden, vinden, vonden plaats ook in het heelal. Dus Hetzelfde parallel. Dus, maar hier zit er nog geen kilim. Ja, geen kielin. Het is nog zo eeuw. Dat ze net als alleen maar contouren aangegeven zijn. Laten we zeggen, contouren van iets. Maar nog geen volledige letters. Okay. Wanneer is er sprake van letters? Want alleen wanneer we zien de letters, dat is dan een schepping. Ja of niet? Als, er nog geen, als het licht nog niet zo verhuwt. Dat er nog geen letters zijn, dan betekent dat ook nog dat er geen vier fases zijn door plaats uh, uh, plaatsgehaald. Ja nee, of niet? Op papier, net zo precies hetzelfde is in het helaal, Van krachten van het helaal, Ook vier fases moeten er Nou, hier beginnen we nu een beetje. Dat allemaal was een preludie tot wat ik ga nu een beetje vertellen. Allemaal nodig is. Alles is nodig. Alles is nodig. Zo so, en voordat wij komen tot de kern is altijd, zo. de hilt van het leven is voorbij en dan komen we pas tot, tot de essentie van waarvoor, waar, waarvoor leven we? Zo so, altijd zo. Alleen de zeer grote die aan hen lukt het bijvoorbeeld eerder dan dat lukt dit of ze zijn en dan komen we dan later. Doet er iets hoe later komt. Dus hier waren nog geen keerlim nog kantoor dat maar nog geen klim nog geen schepping schep is uitgekomen weet je dat? daarom zegt hij niet zo daarover te hebben valt niet erom maar ze plaatje plaatje overplaatte vader dan is het vraag je alleen om problemen voor jezelf maar waar waren dan de, de, eigenlijk de, de hier hebben we dan absoluut hebben we ook attic. eerst is een atiek Uitik betekent. Uh, ja, betekent. Vroeger, van, van vroeger of zoiets. Ja, tjallig. Wat veteran of zoiets. Maar het betekent. Nog behoort. ik behoort nog. Eigenlijk. Heeft toch allemaal eigenschappen nog. Van Adam Kadmon. Want alles moet overgaan. Geleidelijk overgaan. In iets. Je ja, kan niet overgaan van. Van. Van. Uh, je moet altijd overgangsfase hebben. Also. En dat is dan Atika. Het is nog geen kilim ook. Nog geen kilim. In Arigan, zijn er ook al wat, zijn al wat wat we noemen kilim. Al natuurlijk veel uh, scherper dan bij, bij Adam Kadmon, Dat betekent ook kilim, betekent ook verruwingen. Maar nog geen kilim. En dan hebben we Abeweima. Mama en papa. Dat is dan die al, al de kracht van wat hij heeft vol, vol, voorgebracht, voortgebracht, zeeranpien en ook wat. Ja? Waaruit wij al het al licht ontvangen. Alle Allezelfde zegeningen. Kijk, nou, wat ik jullie wil zeggen is. Abou heeft tien sfeerot. Ja, alles heeft tien sfeerot. Of we hebben gezegd vijf. Oké, okay, tien sfeerot. Nou, de onderste zeven sfeerot van Abou dat is, dat is pas de plaats waaruit, waar de, de letters gevormd worden. Hier komen de letters vanuit, dat betekent ook hier komt dan in het heel de kracht wat, al wat, wat te bevatten is. Ja? Want alleen de letters kunnen we bevatten, ja? of combinaties van letters, zinnen, kunnen we bevatten, ja? of niet? Nou, ook oh, precies dezelfde die krachten, krachten die overeenkomen. Vanuit vanaf de zeven onderste sferots van Abba Weima, daaruit dat is het, dat is komen die letters van dus Daaruit komt al comprehensie. Daaruit kunnen wij al bevatten. Dat, daar, daar zijn al letters. Maar hier allemaal nog allemaal nog heel. het u? Dus hier vanuit hier, de zeven, laten we zeggen hier, zeven onderste, onderste, sfirot, sfirot van bina, laten we zeggen hetzelfde, bina, abouima is bina. Ander andere woord daarvoor is issoed. Israël, sabab, Israël issoed, issoed. Is, is, is, is, is, is is zo so heb geschreven, isho, hebben geschreven isho, isho, isho, is isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, isho, daaruit, dat is het, isho, isho, isho, isho, dat is, isho, valt isho, isho, op isho, isho, isho, in dat zeluid, in bria, in i alle bestaat precies dezelfde konstrukcij vanuit atseluit bestaat alles staat atiek, ab, abu arichanpin, abu weima eh, zon alles bestaat precies dezelfde in bria i tira, okay. maar ons interessiert natuurlijk met is is name atseluit dus ischut, dat is die ischut een andere nam van ischut is israel saba utvuna like israel saba dat is dan. Wat ik zeg. komt wel later. Hier hmm. stoot. Berekend. Uh, Berekend. Een uh, mannelijke. Plus. Toenauw. een vrouwelijke. Dat heeft ook een mannelijke. En vrouwelijke. In zichzelf. Oké. En nu kijken goed. Nu zien we voor het eerst. Dat het, het hier. Plaats is. Van. Waar dus. De onderste is. Van Bina. Wat. Vanaf die, die zeven is bevatting mogelijk. Ja, dat zijn letters. Vol, volwaardige letters. Op papier. En in het dat zijn dat de krachten die al te bevatten valt. Ja, voor ons. Dat betekent dat die al gevormd zijn zodanig dat het te bevatten valt. Kijk nou zeven. Die komen dan. Dat is de eerste, want zeggen is oorsprong. Natuurlijk zit het ook in Ariehank, en zullen we ook straks leren dat het al in Ariehank was het allemaal zo. Maar pas tot uitwerking kwam het, kwam het in de zeven onderste van de Bina. Begrijpt u dat? En dan komt dan nog de zon. De zon, wat ik kan zien, randje Wat hebben we nu? Hebben we drie? Wat hebben we die met die letters? We hebben we nu drie dingen? Hebben we zeven sferen van Bina. Daaronder zit een zeerrandje. Ja of niet? En daaronder zit malgoed. Samen, samen zitten de cirkel de zon. Zeerampin en Noek, want Noek dat het nog niet tot bloei is het gekomen. Okay. Die drie in elke partsoef, in elke tien sphero die drie zijn te bevatten. Die drie alleen te hebben te maken alleen met die drie. Die drie hebben elkaar nodig, want die maalgoed kan niet zonder Zeerampin iets ontvangen. En Zeerampin kan niet uh, Samen kunnen ze op een of andere manier en samen bundelen, samen met elkaar, samen bundelen met elkaar, om, om verheven te worden en om correctie te ondergaan. Alle correctie gaat om die drie dingen: drie, drie uh, niveaus. Baalgoed, zeer aanpien, en zeven sfeerrood, onderste, zeven onderste, onderste sfeerrood, altijd onderste. Want bovenste zeven van, sorry bovenste drie sfers van Abba Weima zijn niet, uh, zeg ondoordringbaar, onbevatelijk. <coughs> <coughs> kan je voor voorstellen hoeveel stappen we hebben nieuw gemaakt tot nu toe, dat is absoluut niet, niet te bevatten voor ons. En hier alleen kunnen wij natuurlijk alleen, uh, uh, daar komt van voor ons uh, die zeven sferoot van Bina. Natuurlijk, wij komen ook daar nog, naar, natuurlijk ook niet, maar het is wel mogelijk. En natuurlijk op allerlei lagen moeten we altijd met die drie te maken hebben. Maalgoed, Zeerantin, Malgoed maalgoed en daaronder altijd zitten dan de zielen van. Zielen van mensen. Hier, hier, dat is al. Hier zie je allemaal zielen van mensen, van mensen. En natuurlijk hier ook in onze wereld samen. We moeten ook ons opwerken, alle krachten brengen naar maalgoed van uh, de wereld als ziel. En wij zijn ook delen, als het ware, van die maalgoed. Laagste deel van daarvan. We hebben gezien dat, net zoals bij, het, bij de maalgoed van oneindige, de deel van oneindige wereld. Zo wij ook hangen aan die maalgoed. En zij, als wij dan onze, hoe zeg het, onze gebeden, ons tekort naar die maalgoed brengen. Dan zijn zij, net als, net als mama, want zij heeft ook een letter, hey, net als Bina. Zij is dan, voelt zich verplicht. Waarom? Zo Zoveel leer. Om zich te richten naar die zeerankin, die zes heeft. En samen gaan ze dan weer naar die zeeversverhoed van Bina. En ze gaat weer omhoog, totdat ze komen allemaal naar Abawahima. En daaruit komt alle zee. Oké. Okay. Maar wat, het is nog niet... Maar wat hebben we hier gezien? Wat zien we hier? Al die zeven zitten hier. En die zeven kan je ook zien net zoals het Lolaf. Die zeven onderste. De zeven onderste. De zeven onderste. Zeven onderste. Zeven onderste. Svirat van Dina. Kunnen we zien ook als. Als als, euh, als. als. als. Jod ja, he. Waf he. Net zoals we hebben gezien in het. in het die Lulaf. Want zeven. zeven ten aanzien van. de hele. partsoef. de hele partsoef. eenheid is tien. Ja? En zeven ten aanzien van. van die tien. Maar die zeven kan je ook zien als tien zelf. Ten aanzien van zichzelf, ze hebben altijd tien. He? He? Maar goed, kan je ook zo zien, hij heeft je gezegd al gezegd. Hagad, hij heeft al gezegd. Eh. Uh, Geset, ja. Geset. Geset. Gwura. Geset, gwura. Tiferet, ja. Tiferet. Tiferet. Dat is, hij heeft je gezegd, dat is Jud. Ja. En zo en zo voort, dat in het in de beschrijving van het artikel van van die partikulaar dat het onder het over die vier, vier planten plantensoorten. Dat je ook dat ook hier zie je Wafkei, Overal kan je vinden deze naam van de schrijver. Elke sfira kan je ook zien als tien Elke sfira heeft ook in zichzelf de naam van de schepper. Elke celletje van een meisje. Pasgeboren meisje. Draagt in zichzelf. Deze. Deze, deze materiaal. Van Jutke, Wafke. Want alles wat leeft. Draagt in zichzelf. Die vijf of tien dienstvirol. het in zichzelf tien En dat Ik had een vroeger Een. een en partner in Rusland, hij is een grote professor, een hij is wel erg hoog geworden. En we kwamen met hem en ik kwam naar Moskou. En hij bracht me met zijn auto naar de Universiteit van Moskou, van de stad Moskou. Het is een geweldige, uh, is in de stalin de tijd van Stalin is opgebouwd. geweldige gebouw, weet je, een, geweldig, een monumentaal gebouw. Als je staat uh, kijken naar je ziet geen als het ware geen einde omhoog en zo ge ge breed, geweldig wel. En hij was onder de indruk, die archi architectuur, dat was 25 jaar geleden. En dat architectuur, die was, die was, dat was voor hem cultuur. En, en architectuur was voor hem natuurlijk doorslaggevend. En ik herinner me toen dat ik nog geen kabala wist, ik niets van kabala. En toen opeens keek ik naar die gebouwen. Hij keek zo mooi naar die. En hij is helemaal verheven van zo'n prachtig gebouw. Dat zo. En ik zag een meisje door, uh, lopen, uh, maar een klein meisje, op, op, de, op, op de stoep uh, gewoon lopen. En ik keek naar een meisje. Veel meer waard dan dat gebouw. Ik zei, hoe komt het? Ik zei, het leeft. Okay. Dus, we zien het ook hier, die joetke wafke. Ik ben nog niet klaar met die openbaring van je wat ik wat Christen kreeg. Want, heb je dat? Kan je het even een uh, fotootje maken? Misschien wat ik je nog belangrijker zitten voor de les je. Maar anders kunnen we dat volgende keer dat, dat is belangrijk het is heel, het belangrijkste nog voor, voor de boeg. Dus alles moeten we nog. Dat is allemaal, het was allemaal preludie tot wat ik wat ik, wat ik wil je vertellen. Want ik wil ook nu aan jullie vertellen iets wat, wat, wat je alle dag kan gebruiken. Hoe jij dan kan, deze naam, de bedoeling van dat, is niet dat wij ergens theorieën leren en dat of zo. Maar dat weet je dat, el ja, dat wij het elke dag kunnen gebruiken. Oké? Okay? Ja, toepassen. Kabbalah is alles. Het geestelijke moet je, moet je ervaren en niet. En niet en niet vertellen hoe dat allemaal ziet, erg mooi Maar de, de, de beste stuurlijst aan een wal. Dus we moeten echt leren ervaren. Dus we hebben gezegd, alles bestaat uit, uit die team: Ketter, Hochma, Bina, ja. Zee-Rampin, kunnen we uitschrijven. ja, Zee, of, of wat is dat? Geses. Geses. Hesed, Hesed, Gvura, Kieferet, Netzer, God, Yesod, en Malhot. Oké? Okay. Keter, Chochma, Bina, Samen, as <laughs> we zien, as we team. Dan wordt het. Keter, Chochma, Bina is Jood. ook niet. Niet. Dus, ketter is dan dat startje. Ja, startje van het jood. Dat is dat. Ja, dat is dat. Dat is ketter. Ja, vriend? Chogma is dan die jood zelf. Van de naam van de schepper. Bina is dan de eerste he. Zeerampin, dat zijn al die zes. En dat is dan waaf. En de laatste maalgoed is dan. De tweede, hij. Hey. Iedereen ziet het. Ook elke sphera heeft dat het precies hetzelfde. Elke sphera heeft dat het precies hetzelfde. We hebben gezegd, elke celletje van een muisje. Dus hij heeft de schepper in zichzelf. De schepper is het eigenschappen van die vier, vier stadia. Ook stenen hebben dat, maar wij zien dat niet. Voor ons is het net dat ze de dood zijn. Maar ze leven. Als wij bijvoorbeeld twee weken met vakantie zijn, als wij mm -hmm. terugkeren, heb ik een sterk gevoel. Als ik kijk, raak ik aan de muren en voel ik dat zij een beetje dood zijn. En als wij weer thuis zijn een weekje, voel ik dat zij tot leven komen. Ook plantjes, precies zo. Want de mens trekt het allemaal naar zich toe en geeft het aan alle schepselen. Dus dat zijn tien. Nu even een heel belangrijke zaak. Wat we moeten toepassen. Het belangrijke is toepassen. Wat heb ik daaraan? Um, in de vorige cursus heb ik verteld, hebben we allemaal het goed doorgenomen, en misschien twee dat heb ik altijd gezegd, en jullie hebben formules geschreven: dat een mens moet leven in nieuw. Ja, in nieuw. Heb ik altijd weer gezegd: leef in nieuw? En niet denken aan verleden, en niet, absoluut niet denken aan verleden, aan jouw schuldgevoelens. Absoluut, moet je dat, schuldgevoelens is product van onze ego. Moet je absoluut niet schuldgevoelens absoluut niet hebben. Wat is dan? Aan de ene kant heb ik een mooi verhaal aan jullie verteld, verkocht. Dat je moet het niet kijken naar het verleden, moet je moet niet contact hebben met het verleden. Maar als het komt, heb ik toch wel iets toegevoegd. Voor later. Ja, We konden dat nog, toen nog, het nog, nog niet behapen. heb ik toen gezegd. Maar als er iets komt van jouw verleden, je hebt ja, iets gezondigd, iets gedaan, rare dingen. Of jij denkt dat iemand anders hebt jou iets aangedaan, of iets anders, jouw vader, Duitsers, wat dan ook. Dan moet je dan op dat moment niet gefixeerd raken op dit verleden, niet gefixeerd raken op, die, op dat verleden, op wat bij jou opkwam. Dus niet wegjagen. Want dat helpt absoluut niet. Dan komt hij dan met een dubbele kracht naar jou terug. Dus niet, niet ver, ver, ver, ver, ver, verdringen. Verdringen. Niet verdringen. Want dat is het woord, dan wordt het dan machtiger, nog machtiger. Dus het komt bij jou. Je moet hem gewoon gelaten, laten, laten sudderen in jou. Maar heb ik niet uitgelegd waarom. Natuurlijk heb ik gezegd dat het komt dan. ...de kracht van nu gaat het ook... De, ...dat verleden stuk wat bij jou opkwam... ...gaat die ook nu zuiveren. Klopt. Maar het mechanisme... ...heb ik niet verteld. En zonder mechanisme is het... Is het ...praatjes. We moeten geen praatjes hebben. We moeten alles zien. Op tien sferot kunnen we alles uitleggen. Want tien sferot zijn... ...Judke Wafke, de naam van de schepper... ...van de eeuwige. Dan als wij die in elke toestand... ...die tien sferot ervaren dan leven we in eeuwigheid, dan hebben we geen pijn, absoluut, geen, geen, geen, geen, geen absoluut geen pijn ervaren. Natuurlijk is er in de, de, de, geweldig is pijn om te, pijn te ervaren. Absoluut, als je pijn ervaart, betekent dat jij die tien niet ervaart, dat jij die, die tien in zichzelf niet ervaart. Kijk nou goed in een andere context nu, omdat wij nu spreken van, van Svirot. Ook van de toekomst heb ik gezegd, moet je toekomst niet... Niet leven in de toekomst. Maar er zijn allemaal verwachtingen van toekomst, en maar dan op dat moment verswak je. Je leeft jou, jouw aandacht allemaal ligt in de, in, het, in de toekomst. En op, de, op dit moment, op dit moment is pech. Heb je dan een pech met je auto, want je zit denken aan, aan je relatie of zo, en opeens pech in je auto. Zo so, heb je altijd pech in allerlei dingen als je denkt aan het verleden. Als je denkt aan, ook, aan het, ook aan de toekomst. Te veel. Aan de toekomst mag je wel allemaal, alleen maar alleen maar zo'n flitsjes. Flitsjes, en flits en dan weer terug. Het komt allemaal van het geestelijke. Het komt allemaal van, de, van het, die die Alles wat ik jullie had verteld, maar toen had ik nog geen woorden ervoor. En nu probeer ik het even, die woordjes, een paar woordjes, altijd tegen het einde, zie je. Altijd die tijd, want de tijd is ook weer gekoppeld aan die jezer, aan die, aan die slechte beginsel. Die wil alleen door tijd, ik zou nu de hele nacht willen doorgaan. Absoluut. We hadden hier ook bijvoorbeeld, een, de twee jaar geleden hadden we ook een nacht doorgebracht met shavuot, met het, met het ontvangen van de Torah. De hele nacht, praten praten, we waren nog niet uitgepraat in de ochtend. Dus, kijk. En nu goed wat betekent verleden, wat betekent toekomst, wat betekent heden. Alles zit in die sferaat. Alles kan je zien. Dus, keter, hochma, bina, dat is dan verleden. Kom het komt allemaal uit. Kijk, het verleden. Het verleden. Het verleden. Cheset, gwora, tiferet. Ja? Chesed, gvura, tiferet. Dus dit middelste stuk, dat is dan heden. En net zag God je zoot. Laten we het maalgoed ook daarbij doen. Want straks zullen we zien dat in absoluut Malchut die is er niet, als het ware. We zullen zien waar dat allemaal is. Maar laten we die Malchut goed doen. Dat, is, dat is dan toekomst. Waarom is het zo? Alles begint, dat is ja, Kilim. Jouw ervaring. Alles begint weer eerst, van eerst moet je alles opbouwen, hoe? Eerst komt de eerste sfeer aan, ja of niet? In jouw kilim. Eerst ketter, en dan bouw je nog een kracht in jezelf. He, dus het is geen licht. Maar daarin komt licht. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Over kilim, hoe maak ik kilim bouw je? Eerst één compartimentje, dan... Dan komt een ander licht daarin. Als je gecorrigeerd hebt, heb je jouw Kili kochma Dan komt het tweede licht daarin. Ja? Dan komt het de derde, et cetera, et cetera, et cetera. Iedereen ziet? En alles wat eerst komt, is verleden. Ja, of niet? Ik zit nu bijvoorbeeld nieuw. Dan heb ik dat al gehad in mijzelf. Ja, in mijn Kilim. Heb ik al gehad. Dan heb ik jullie gezegd. Zo moeten we leven, in het heden. Ja? En niet, in het, en niet in, het, in het hier, en niet in het daar. Als je hier leeft, in het verleden, dan, dan, dat heden heet, die gesed het uit je het heet ook goef. Lichaam. Niet dit lichaam, absoluut niet dit. We spreken nooit over dit lichaam. Het lichaam van jouw van jou waarneming van het midden, van het... Ja, van het... harmonie, laat ik zeggen. Dat is het. Dat toekomst, als je nieuw leeft, dan heb je dat ook niet ervaren, dat als het ware nog niet. Dat komt. Alleen maar flitjes komen daaruit. Ja. Ja. Dat is dan in nieuw leven. Maar, hier, hier komt de clue. Ja. Alles... We hebben gezegd, bestaat in tien. Het komt door de, door de weerkaartste licht. Dat komt volgende keer, maar nu wil ik alleen vertellen hoe. Hier, gesed. Ja, gesed heet ook in zichzelf. Nu praten we over heden. Gesed heet in zichzelf ook tien. Keter, keter de gesed. Ja? Sorry, keter de gesed. Gochma, uh, sorry, keter de gesed. Gochma de gesed. Bina, binnen de heerser. Ja, yeah. uh, allemaal Tien, tot maal goed <coughs> heerser. Tien. Hoe dat komt, zal ik je volgen. Alles heeft Tien in zichzelf. Maar hoe dat? Ja. Wat betekent? Nou, dan heb je wat is dat? Gwora. Heeft ook in zichzelf precies zelf. Gwora. Ja. Yeah. Gwora de. Sorry. Keter de Kater de Gwora. Chogma, uh, ja? Negura, etc et En hetzelfde is met Kieferet. Keter, Keter, de tiferet et cetera, et cetera. cetera. Duidelijk? Ja? Ja? Kijk nou, dus, dan heb je als je leeft in nieuw. Kijk goed, nu komt de clue. Als je leeft nu in de ja, in, in, in, in, in nieuw, betekent in, in dat je leeft in jouw drie, drie kilim, Hesed Heset-buratiferet, die vormen jouw lichaam. Dat betekent, iets wat bestendig is, wat basis formed van jou. Het is niet alles, maar de basis van jou. Zegening komt in het Maar in alle drie zitten daar al tien sferot. Wat betekent tien sferot? Laten we zeggen dat ik nu leef in Hesed. Dan heb ik drie. Dan heb ik tien, ja? Keter de geset, kogma de geset, En binade de gesed, Haal ik vanuit het verleden. Zit in de geset inbegrepen vanuit het verleden. Begrijp je? Ik zit niet in het verleden. Maar die verleden zit dan, zit dan inbegrepen in die geset Als ik nu probeer de geset volledig te leven in de gesed. Dan zit in de geset ook dat. In de geset zit ook... Uh, uh, netzach, Netzach de Gesed, Hode de je Yisrael de Gesed, de Balhode de Gesed, zit het ook hier, hierin ook, ziet ook uh, toekomst. En hier zit het ook verleden. Verleden, verleden van Gesed. Zo ook uh, uh, Gvora en Keveret. Wat wil ik zeggen? Dan zit je in heden, maar niet zo dat jij zegt. Ik kan me niet schelen wat het allemaal was in het verleden. Zoals ik heb gezegd. Je ja, moet, moet het niet zo doen. Alles zit in jou, ook in die gezet, moet je ervaren, alle tien. Dan heb je ook in je gezet een stukje van je verleden, een stukje van je heden en een stukje van jouw toekomst. Dus jij blijft wel in het heden, maar elke schera heeft tien. Elke sphera heeft in zichzelf alle tien. Dat ja, elke sphera leef je in het verleden, in het heden en in het toekomst. Dus in het algemeen zit je in het heden. Ja of niet? Zit je in jouw algemene geset, gura en te Maar in het bijzondere heb je tien van geset, tien van gura, en tien van te Daar Daarmee is... In elke toestand. Je, wanneer jij present. Wanneer jij leeft in nieuw Zijn. En verleden. En de toekomst. Zijn present. En je hoeft niet na te denken over het de, de verleden. Het komt allemaal in jou zelf. Als je leeft in het heden. Begrijpt u dat nu? Dus je hoeft niet te denken aan het verleden. Je verleden is al geweest. Je komt onverbiddelijk... On, Kom je dan jouw ervaring van gezet verder binnen? Zie je dat? Je hoeft niet te te, daar te komen. Je hoeft ook niet te komen hier naartoe. Alles komt in jouw lichaam, in jouw Gesset, Burad, en en Want hier mag ook niet ontvangen worden in het de onderste deel. Dat is net wat we zeggen dat hieronder. Je mag ook niet, want de bedoeling is dat wij mogen niet trekken van boven hier naartoe. De hele zonde van Adam was niets anders, hij trok hier naartoe, al die krachten hier naar beneden trok. Waarom moet je het doen? leef nieuw. En dan ook de toekomst is present in jouw nieuw. En niet denken dat de toekomst bestaat. Absoluut bestaat geen toekomst. Zijn in jouw fantasie, alleen bestaat, heb ik altijd gezegd, bestaat alleen nieuw. En daarom hebben we gezegd, de schepper bestaat alleen in nieuw het? Oké? Okay? Iedereen ziet het? Dus jij leeft alleen in nieuw, betekent dat je ook in jouw gezet, het je veren die je leeft. En misschien heb je, bereik je alleen maar één sfera van, van je nieuw zijn. Maar daar is present in elke sfera en verleden, en heden, en de toekomst. Tijdelijk, stap voor stap. Thuis een beetje werk daaraan. En we gaan gewoon verder. En de volgende keer uh, uh, zullen we.